Ja, daar bent u. Goedenacht. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Dat kreeg mijn gast van vannacht vroeger mee. Hij groeide op in een gezin dat het financieel bepaald niet breed had... en waar hard gewerkt moest worden om het hoofd boven water te houden. Maar hij werd wel een kwartje. Wat zeg ik? Hij werd een gulden. Wat zeg ik? Een reksdaalder. Hij werd een ster. Straks nog veel meer muziek van hem, of veel meer, in ieder geval meer muziek van hem horen. Hè? Ja, en mooi. Lee Klaas. Towers. Uh, hartelijk Eetje. welkom in Kazeluna, te gast vannacht tot kwart voor één. Uh, wij hebben deze week in het kader van het thema van de publieke omroep... Hoezo armoede? Een aantal bekende Nederlanders uitgenodigd... die zijn opgegroeid in arme gezinnen. Uh, vannacht is dat Lee Towers, opgegroeid in Bolnes. Ik had het eigenlijk nog, dat dicht tegen Rotterdam aan. Hè? Onder de rook van Rotterdam, zeg ik ook. Precies. Uh, hoe, hoe woonden jullie daar eigenlijk? Nou, wij uh, zaten in... Uh, in een huis. Een huis. Een huisje. Tegenwoordig zouden we het huisje noemen. Uh, voor onze begrippen was dat uh, nog redelijk groot. Er zat, het was een oude uh, kaaswinkel, zat daarin. Er Ze had ook nog een, uh, een, een paardenstal in. Waar, uh, waar, paarden, waar, dus, waar, waar het paard in stond, wat voor de kar stond. En in die paardenschuur, daar stond, er gewoon, daar stond de tijl waar we één keer per week in gingen. Er stond een grote kachel die werd opgestookt. En dan. Eerst uh, koud water erin en dan net zo lang uh, emmers warm erin. Totdat tot het behagelijk was. Ja, ja het, was, uh, het was allemaal behelpen. Ja, was het uh, qua meubilair ook uh, een beetje armoedig? Ja, nou ja, bedoel, we hadden niks. Uh, mijn, mijn vader was van 1888, 1888. 1888. 124 jaar geleden geboren. Ja, ja. En die was uh, loswerkman. werkman. Mijn opa was een beurtschipper. En een, een zwaar christelijk van huis uit. Nee, de Duits hervormd. En uh, ja, daar weet je gewoon geacht. Je te schikken in je lot. Want jij begon met, als je voor een dubbeltje geboren bent. Ja. Uh, dan zul je nooit een kwartje worden. Maar wij hadden nog een, uit, uh, een uitdrukking klaar. En dat was, dat is voor ons soort mensen niet weggelegd. Dus als iedereen met vakantie ging. Zaten wij zes weken in het land... Uh, bonen te plukken of aardbeien of ik had bieten te dunnen. Of bij, uh, ja, wij hadden, biet, bieten te dunnen? Bieten dunnen. Ik weet niet eens wat het is. Bieten worden... Die worden, die worden een soort, ja, als, als er twee bieten... Uh, als die zaadjes... In, als, als die in elkaar groeien... Ja. dan... dan, dan dan wordt die, beat, die is niet hanteerbaar. Dus zaten, zaten wij op ons knieën. Zaten we dat er één plantje overbleef. In, in, waar, waar die al een beetje aan, aan het ontspruiten was. En dat was jouw vakantie dan? Ja. Dus, nou ja, het was gewoon moe. Maar ik moet niet, niet vergeten. Dan, ook mijn moeder die ging daar mee. Er zaten al mijn broers. Ik had vijf broers. We waren met z'n achter thuis. En uh, ja, dan gingen we. Ja, ze zaten in het land gewoon, geld bij te verdienen. Hm. We hadden niks. Wij moesten leven, wij moesten rondkomen in die tijd. Van wat we destijds gelukkig prijzen hem nog steeds, van wat we van vadertje Drees kregen. Nou, hoe kun je dan met acht stand. personen ja. van leven? Dat kan niet. Want je dus, vader had geen baan meer, had geen werk. Nee, meer. die was gepensioneerd. Die was, oh, die op, was ge toen op een gegeven ge moment was hij 68. Ja. Het waren er nog zes kinderen thuis die nog niet werkten. Want hij, hij was ouder, hij is natuurlijk ouder dan je moeder. Hij was 30 jaar ouder dan mijn moeder. Dus hij was 51 toen hij trouwde met, met, met mijn moeder. En dan kregen ze nog zes kinderen samen. En, en, en, en wat voor kleren droeg jij dan? Was dat ook uh, allemaal versteld? Nou, en ik, ik droeg dus? altijd het pak van mijn broer. Ja. En als, uh, ze, als die sokken kapot waren, dan ging je die zelf zitten verstellen. Dat kon jij toen al? Ja, dat, dat leerden we allemaal. Hadden we een dekseltje van een, uh, van een schoensmeerblik... En daar deed je dan dat gat overheen. En dan zaten we met, met, met, met naald en draad zaten we dat gat zaten we dicht te stoppen. Al die broers. Allemaal. Op een rijtje. We hebben leren breien zelfs. Heb jij eronder geleden toen al? Weet je dat dan? Ja. Ja, ja, nee. Kijk, op, op, op, als ik zeg ja, dan, dan bedoel ik daarmee te zeggen dat je je gewoon heel erg bewust was dat je gewoon arm was thuis. En dat je, dat je niks had, dat je niks kon, kon, kon over, Dat je altijd afhankelijk was van, van wat een ander je gaf. En, uh, uh, ja. Maar aan de andere kant, we hebben ook een, een, een periode gehad... dat we wel heel hecht met elkaar waren. En, en die saamhorigheid, dat, dat, dat, dat koesterde je wel. Maar een periode gehad? Ja, want daarna... Ging het leeftijdsverschil ging een uh, ernstige rol spelen. En, en Mijn ouders groeiden uit elkaar. En dat, dat vond ik ook weer een hele verdrietige periode. Want, want toen ze ouder werden, werd dat uh, duidelijker. Ja. Dan, dan goede, want dan werd je vader die kon, nou ja, niet meer mee. Nee, die kon niet meer mee. Ah. Die is 83 jaar geworden uiteindelijk. Maar uh, dat is huwelijkse luk, Dat is soms zwaar onder druk. En, uh, zijn we, ze zijn ook uit elkaar gegaan. Toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En dat vond ik, uh, als kind vond ik dat een, echt een traumatische gebeurtenis. Want hoe oud was jij toen? Pff, uh, ik denk dat ik een jaar of twaalf was of zo. Heb en, je... en ik had nog een broertje, die was nog vier jaar jonger dan ik. Dus, dus dat, dat viel uit elkaar en mijn moeder die ging ook weg. En, uh, nee, dat was een uh, hele, ja, heel, heel, ver, heel verdrietig. Had dat ook met die armoede te maken? Ja, tuurlijk. Kijk, als je, uh, kijk wat tegenwoordig gebeurt, Klaas. Als je, als je rijk bent en je bent oud, dan heb je een jonge meid en, uh, je, en, en, en je leeft nog lang en gelukkig. Jij ja, ja, je, je ja, bent rijk en oud. Jawel, maar wij waren vorig jaar, vorige maand, 24 oktober, waren wij 40 jaar getrouwd. En waarom heb jij dan geen leuke jonge vrouw? Omdat ik een lieve vrouw heb. Dus ik, heb, ik, het ik, het heb, ik heb een lotje uit de, uit de loterij, zeg ik altijd. Ja. Maar nog even, jouw vader en moeder, die, die armoede... Die, die zetten ook druk op de relatie die ze hadden. Jawel, want die, die, mijn moeder heeft zich natuurlijk nooit iets leuks kunnen veroorloven. Later ja. wel, daarna wel? Nee, ze... ja, nou ja. Nou, ja. Surrogaat. Maar dan kun je misschien, uh, heb je misschien materieel... Uh, heb je het wat, uh, wat, wat, wat ruimer. Maar hoe rijk is rijk en hoe, hoe gelukkig is, is dan gelukkig. Want trouwde zij opnieuw toen? Uh, nee. Ah. nee. En, en um, om nog even toch door te gaan op die armoede... leidt dat dan ook tot stress in huis... waardoor de sfeer verpest wordt... en waardoor vader ook extra streng wordt bijvoorbeeld? Nou ja, uh, uh, machteloosheid. Gaat dan, gaat dan een rol spelen. Dus... dus uh... Uh, vlug op de kast gejaagd. Dat was je vader? Ja, een hele driftige man. Dus sloeg dus uh, hij dan ook? Of? Nou, je kreeg wel eens een draai om je horen, Maar daar hebben we nooit wat van gekregen hoor, Klaas. Nee? nee dat nee, mocht nee, toen nee, nog gewoon. Nee? Ja, ja, ja, nou ja, oké. Okay. Dus, zullen we het daar maar niet over hebben? Want ik, ik vind dat echt de grootste flauwekul. Af en toe denk ik wel eens dat, dat, dat ze zo Pluton je nagels vandaan halen. dat je wel eens een draai om je verdiend hebt ook, weet je wel. Maar, dat heb je hem nooit kwalijk genomen? Nee, ja. Nee. Nee, stel, stel je voor. Huh. Het hoorde er gewoon bij. Maar jij groeide op in, in dat gezin. Uh, jullie hadden het niet breed. En, en nou, vader en moeder groeiden uit elkaar. Nou ja, ik geef, ik geef een voorbeeld. Dus toen mijn vader gepensioneerd was. Hij werkte bij, bij uh, Lubbers. Dus familie Lubbers. Uh, Is dat familie van, van Ruud? Ja, dat ja, ja. Ja. Ja, was zijn vader. Hollandia. Ja. En daar werkte mijn vader. Maar ja, hij mocht nog tot zijn 68 te doorwerken. Omdat ze daar wisten dat hij een gezin met zes kinderen had. Nou, maar op een gegeven moment kon hij van de reuma liep die krom. En, uh, dat, dat ging allemaal niet meer, dus hij moest gewoon stoppen. Nou, en dan zit je met, moet je met z'n achter van, van, van AOW leven. Dus ik had twee, twee krantenwijken, de Rotterdammer en de Trouw. Met al mijn andere broers die hier op de bakken, de melkboer, de slager, de groenteboer. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Wij hebben dat gedaan. En al het geld ging naar vader en moeder? Allemaal. En we hebben geleerd... En dat, ik denk dat, dat, dat daar in die tijd ook ons karakter toch gevormd is. We hebben geleerd te overleven. We hebben gewoon geleerd door al die neusjes in dezelfde richting te zetten. We hebben gewoon met elkaar, in goede harmonie, hebben we dat overleefd. Maar je leert te overleven door dezelfde kant op te gaan? Je leert te overleven doordat je, je beseft... er werd thuis nooit over armoede gesproken. Nooit. Maar we wisten het gewoon. Het, het, het, dat zijn die... Som, soms heb je een half woord nodig om iets te begrijpen, toch? Mm -hmm. Zo, zo, zo, en je zo het, simpel. Je, je ja, zo het gewoon. Zo, ja. zo simpel was het gewoon. En, en vriendjes hadden het veel beter? Nee, ook niet. Maar uh, die hadden tenminste nog een vader die nog werkte. Dus ze hadden gewoon een inkomen. Die vader die werkte op een fabriek of, of, of die had gewoon een job. Maar als je vader gepensioneerd is, heeft hij geen baan meer. Ja. En, en dan dus we waren aan onszelf overgeleverd. Dus de enige instantie waar we nog wat van kregen, dat was, dat was AOW. Ja, toen ze uit elkaar... oh, sorry. ja nee. Ga maar. Toen ze uit elkaar groeiden. Ben toen, heb je toen veel contact met je vader gehouden? Ben je vaak naar hem toegegaan? Ja, tuurlijk. Allebei. Ja, want, oh, want wij snapten ook, dat snapten wij met z'n allen wel natuurlijk. Dat dat op een gegeven moment niet meer werkte. Ja. Geen partij gekozen? Nee, nee, nee. En mijn moeder die leeft nog. Dus vier, Echt waar? 94. Echt? En hoe is het met haar? Ik was vanmiddag nog bij haar. Gaat het goed? Ja, ja, ja hoe goed gaat goed. Ze zit in een... Uh, ze kan niet meer lopen, ze zit in een rolstoel en... Uh, maar ze is, uh, ze is nog alles geïnformeerd. Ze kijkt de hele dag televisie rond, gaat er niks. Uh, en trots natuurlijk op wat ik uiteindelijk geworden ben. Draait ze nog veel liedjes van je? Niet zo. Want, maar dat komt omdat ze die handeling niet meer kan maken. Dan moet ze de stoel uit. En uh, je weet hoe dat dan werkt. En dat is dan uh, te, te moeilijk gewoon. Maar het feit dat je er bent... En, en allemaal andere broers natuurlijk ook om de, ja, om de beurt... En, uh, ja, dan, dan ben je er en dan. Dan maak je het leuk, gezellig voor de En dan is ze blij. Hartstikke blij. Ja. Zou jij ook zijn, toch? Zeker. Zeker. Zullen we even een liedje gaan draaien? Ja, doe maar. Uh, mag, mag ik kiezen of jij? Nee, Zoiets van het latere, het latere, de latere CD's. Uh, wat, wat ik wel mooi vind. Is. Uh, only You Fool. Vind je dat vindt goed? Ja, tuurlijk. Van welke CD komt dat? Dat is komt van. Uh, Members only. Members only. En dat... Wat dat is dit? Leuk, hè? Smeertje, Klaas. Ja. <laughs> Kaarsjes aan. Vuur ja, ja. erbij. Open haartje aan. Litouwers is in the house. If I'm a man, I'd let you go, it's no use trying. was dit cd-members-only uh, in 2000 uitgekomen. Ja. Ook alweer twaalf jaar geleden. Ja. Um, Litouwers de gast vannacht in Casa Luna. Als u meer informatie wilt hebben over deze uitzending... of over andere uitzendingen, dan kunt u even kijken op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook terugluisteren. Kunt u de liedje dus ook nog een keer horen. U kunt de podcast downloaden. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. En uh, we hebben ook nog een Facebook-site, Casa Luna Facebook-site. En daar staat morgen, die moeten we nog even maken, zo, een foto okay. van Lee en mij op. Ja, dat Ik ga graag met jou op goed. de foto kan wel. hè? Ja, dus uh, nou ja, dat was de informatie zo'n beetje. Radio 1, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Kunnen we nu even naar die muziek, want jij zat nog vrij ingetogen te luisteren. Is dat... Hoe is dat om, om jezelf te horen? Oh, het is natuurlijk al twaalf eh, jaar geleden dat ik dit opnam. En dan, eh, ja, dan luister je altijd toch weer kritisch terug... hoe je dat toen gedaan hebt. Want je zit er thuis niet veel net te luisteren? Niet, nee, nee, nee, nee. Je bent, je bent natuurlijk heel intensief mee bezig als je dit maakt. En eh, soms als, als, als er iemand bij je is, bijvoorbeeld met een interview... Uh, en je loopt door je, door je iTunes bibliotheek... om um, bepaalde dingen even te laten horen, um, om voorbeeldjes te geven... Dan kom je nog wel eens bepaalde songs tegen. Maar ja, je, je loopt natuurlijk niet de hele dag en el, elke dag naar je eigen ja. muziek te luisteren. Maar als je het dan <laughs> nu zo hoort, hè, Snap je dan dat je zo'n succes hebt? Ja, dan zou je het geen 37 jaar volkwaarts ja. nee, Maar oh. Snap je het ook als je het hoort? Weet ja, je waar, wel, dat, weet je dat, waar zit, dat in zit? Ja, dat zit toch heel veel gevoel in. Je, je, je, je, je hoort dat ik het met mijn ziel en mijn zaligheid zing. Dat het. Uh, dat die, dat die emotie die, het, die er ook in zou, die erin zou moeten zitten, dat, dat die er ook in zit. Het is niet alleen maar gezongen, het is ook uh, geïnterpreteerd. Hmm. tekst is behandeld op een manier dat je er wat mee kunt. Dat je er ook een gevoel bij krijgt. En... En, uh, dat is hartstikke belangrijk. En kun jij zelf ook genieten van jouw stem? Ja. Een moeilijke vraag. Jij allemaal. Ja, nou uh, gewoon uh, even heel rationeel de antwoord op geven. Kijk, als je. Uh, ik, ik geef een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld door een hele slechte geluidsinstallatie uh, moet, moet zingen en het klinkt niet. Dan, dan heb je de heb je de P erin. Dan heb je ja. potverdikkie, maar heb je dan een. Uh, ik heb altijd mijn eigen geluidstechnicus bij me. En die, en die zorgt altijd dat ik een waanzinnig mooi geluid heb. Waardoor mijn stem in optima vorm. Uh, geprofileerd wordt, weet je. Ja. En, en, en, en, ja. en, dan, en dan klinkt het lekker... en dan werk je ook lekker... en dan zing je ook lekker. Leen. En, en wat, wat, wat heb jij liever dat mensen Nee, nee hoor, ik, ik, ik luister er allebei. Ja. <laughs> nee, maar begrijp je klaar? Maar ik, als ik zo'n fantastische geluidsinstallatie zou hebben, zou het nog steeds niet klinken. Ja, maar dat is natuurlijk het verschil. Ja. Maar nee, maar denk je wel eens van... God, dat is echt een donder... wat heb ik toch een mazzel met die stem? Ik ben een bevoorrecht mens, zeg ik altijd. Ook door die stem? Absoluut. Ja. En, en want daardoor, kijk, ja, het is begonnen bij uh, Willem Duijs, hè? Ja. En toen was jij een jaar of 29 volgens mij? Ja, ja klopt. En toen, want jij was zelf uh, geen kraanmachinist, dat iedereen altijd zegt en denkt, maar jij was onderhoudsmonteur hè, in ja, de haven. Ja, ja, ja. En ik repareerde onder, onder andere ook al die kranen en aan alles wat bewoog ja. op zo'n grote werf. En nog steeds handig. Ben je nog steeds aan het klussen in de nee, haven? Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, uh, op een gegeven moment, ja, dan. Dan valt het van je af. Ja. Dat, dan doe je dat niet meer en dan kun je het ook niet meer. Want de, de, de techniek staat niet stil. Nee, maar als ik vroeger bijvoorbeeld... Als er iets aan mijn auto kapot was... Ik had geen geld om, om een nieuwe auto te kopen. Dan ging ik naar de sloop. en Dan ging ik het onderdeel ging ik op de sloop vervangen. En weer een voorbeeld geven, weet je? Ja. Dat je, in, dat je, dat je. Dat je inventief moet zijn. Dat je de, de, de, de mogelijkheden en de middelen die je hebt... maar vooral ook die je niet hebt... Uh, dat je daar gebruik van moet maken. Dat je door gewoon te zeggen, jongens, oké, okay. uh, ik reed uh, uh, uh, uh, op sloopbanden. Die ging ik op de sloop halen en daar kon ik dan nog 10.000 kilometer mee rijden. Ja. ja. En toen kwam Willem Duits en toen ging hij zingen en toen ging het eigenlijk steeds uh, beter. Ja, maar ik maakte, ik maakte, had vanaf mijn vijftiende ik al mijn eigen bandjes. Ja, nee, maar dat gaat mij even over o, o, o, omdat het succes opeens kwam. Ja, ja. En met dat succes kwam ook het geld natuurlijk. Ja. En wanneer had jij nou voor het eerst het gevoel van... nou, ik kan gewoon alles kopen wat ik wil? Nou, dat heeft niet zo heel lang geduurd. Dat eigenlijk. ging hard. Ja, maar we waren wel heel, heel, heel, heel voorzichtig. Want ik, het, het, was natuurlijk niet, het, het, het kwam er niet in één keer met grote scheppen in. En er gingen zeker niet met grote scheppen gelijk uit. Want ik, had, uh, ik was heel verstandig altijd, want ik... ik ik, uh, ik plande mijn carrière voor de eerste vijf jaar. Dus dat was mijn, mijn doel. Dat ik dacht, nou, als ik dit nu vijf jaar volhoud... dan heb ik het niet verkeerd gedaan. Dat is gelukt, hè? En nu ben ik uh, zeven seizoenen verder. Zeven en half. Is toch geweldig, Klaas? Zeven half, vijf, vijf en half? 37 jaar. Ja, 37 jaar. Ja. Ah. ja. Ja, dat is echt fantastisch. Maar, ja. maar het lijkt me zo gek als je je leven lang kleren van je broers hebt gedragen... dat je opeens heel veel hebt, dat je een gouden microfoon kunt kopen. Nee, ik heb geen gouden microfoon. Oh, is dat ook een, een fabeltje? Nee, nee, het is geen fabeltje. Maar die eerste gouden microfoon... Ja, natuurlijk heb ik, later, heb ik ze later wel gekocht. Maar mijn eerste gouden microfoon, is toch leuk om te vertellen... die kreeg ik van de jongens van, van, van, van Flashlight en van, en van, en van Amco... Dat die, dat die zeer vereerd waren om het feit dat ik hun uitverkoos om het licht en geluid... bij mijn eerste galen in ooit te doen. Dus ik, ik heb het helemaal niet bedacht. Ik heb ja. van hun heb ik gekregen... met een mooie inscriptie erin zelfs. Je had al erin gegraveerd. En toen op een gegeven moment... begon dat een eigen leven ja, te ja, leiden. Ja, moest je wel. Ja, dan zat je <laughs> maar, er vast. maar nee, maar het gaat om dat, dat punt... Dat je, dat je opeens kon je je toch alles permitteren. En dat lijkt me zo gek als je dat je hele leven niet gekund hebt. Ja, maar je, je hebt een keihard voor geknok, toch? Ja. Ik, heb, ik heb gewoon met hard werken heb ik gewoon, heb ik dat gecreëerd. Het is niet alleen maar geluk geweest. Ik heb ook, ik heb ook mijn nek uitgestoken. Ik, heb, ik, ik begon ook een horecabedrijf bedrijf een fiasco werd. Wat, waar, ik, waar, ik, waar, ik, waar, ik, waar ik miljoen in ja, had. Ja, maar toen had je, waar je geld. heb ja. miljoen in ja. verloren. Ik bedoel, dan kun je zeggen, ja, uh, ja, dat overkomt je ook. Heb je dan ook een déjà vu gevoel van shit, dan gaan we weer? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Wat dacht jij dan? dat je daar fluitend mee omgaat. Nee, ik kom op zich. Nee, maar ik geloof het erin. Kijk, dat is altijd mijn motto geweest. Believe in ja. your dreams. Dus op het moment dacht ik, nou... Ik, ik dacht In 85, ik denk, nou, nu zit ik een beetje op mijn hoogtepunt. Dus <lacht> nu zal ik wel een beetje moeten gaan afbouwen of zo, weet je wel. Dus, maar drie van mijn kinderen, die kregen een horecaopleiding. Dus ik denk, nou, misschien kan ik ze daarmee helpen. Ik ben natuurlijk een heel contactuele man. Dus ik, ik, ik ga makkelijk met mensen om, ja. En, en ik, euh, dus ik dacht dat ik ze daarmee zou kunnen helpen. Maar ik had buiten de waard gereken. Want wat, wat, Je had een centrum opgericht waar... waar... Litouwens ja. Dat kon dus je eten. Was het, was, het was een restaurant. Het was een nightclub en het was een bistro. Ja. Maar ook 45 man in dienst. Maar het viel tegen. Ja, het, het, ik, had, ik, ik beleefde de twee slechtste zomers van de eeuw. En daarnaast... Toen kwam ik opeens tot, tot, tot ontdekking, Klaas... dat we geen tijd meer hadden voor onze kinderen. Die moesten in de bistro eten of ze moesten... We hadden geen tijd meer. We werden, 24 uur per dag werden we geleefd. Ja. Toen dacht ik, ja, dit gaat niet werken. Toen ben ik ook... Uh, nou, het, het, het klinkt heel erg zwart-wit, maar zo zwart-wit was het bijna. Gewoon van de ene dag... De andere dag besloten, hier stop ik mee. Ja, en toen had je aardig wat geld weer verloren. Ja, maar toen ging ik gewoon weer keihard dat ding, datgene doen. En spreekwoorden hebben altijd gelijk. Schoenmaker blijft blijf bij je lezen. Ben ik zingen. Gewoon, Ben ik gewoon weer dat gaan doen waar ik altijd goed in was... en waar ik nog steeds goed in ben. Ja. En toen, ja, toen heb ik het toch, was ik toch weer boven Jan. Het is toch allemaal weer gelukt. Het is allemaal weer goed gekomen. Hè? Ja, gelukkig. En dat heeft dan met die, met die stem te maken... En met, je, met, je, met de keuzes voor liedjes. De keuzes die je gemaakt hebt door eerst in de doelen... daarna in carrière, ja, daarna ook je in Ahoy te gaan optreden. En je inzet. Oh, je inzet. En, en, en, en, en, be, beginnend met je, met je talent natuurlijk. Ja. Waarom heb je eigenlijk misschien... dat zal wel duizend keer al gevraagd zijn... maar ik weet het toevallig niet. Waarom, waarom heb je nooit liedjes voor jezelf laten maken? Waarom zijn het altijd koffers covers? covers. Ah, oh, maar luister, ik, ik, ik moet ongeveer 500 jaar worden als ik al die songs uit, uit die American Songbook... die ik heel mooi vind en die bijna ongevenaard zijn... als ik die nog zou willen opnemen. Dus af en toe werd er wel eens een liedje voor me gemaakt. En uh, dat heeft dan vaak ook nog te maken met een, uh, met een producer... Die, uh, die samen met een componist dan uh, ook liedjes schrijft. Ja, ja. En die worden er dan, zeg maar, tussendoor ge gefrommeld, noem ik dan, weet je. Maar... Ja, toen, ik, toen was ik toch gauw klaar mee. Ik, uh, ik, ik, ik had toch gewoon de, ik maakte uiteindelijk na verloop van tijd maakte ik gewoon mijn eigen keuzes. Ja. En, en het, het maakte mij niet uit van wie, die, van wie of die nou voor jou was, of van jou hem was of van hem was. Zo'n mooi liedje was. Als ik het een mooi liedje vond. En ik ben echt een teksterman eigenlijk. Daar luister ik heel goed naar. Dus die zijn voor mij heel erg belangrijk. Ja. Dus daar geloofde ik in. En het als, is niet zo als, een, als ik dan als zie ik... dat ik 39 albums gemaakt heb. Dat is toch waanzinnig. Ja. Ja. ja. Moet je af en toe nog wel in je arm knijpen ook? Of? Nou ja, dat is natuurlijk een gegeven. Dat, het, uh, dat je uh, ongelooflijk geëvolueerd bent. En dat, het, dat, het, dat je ook de tijd mee hebt gehad. Maar uh, ik ben me wel heel erg bewust dat ik ook en keihard voor geknokt heb. En nog steeds, eigenlijk. Het, het, het is, ik ben wel een heel erg gedreven man, toch? Je zou zeggen, ja, maar gaat dat dan nooit een keer over? Nou, nee. Want ik, als ik nou, als ik me nu realiseer, ik ben vier maanden geleden ben ik al mijn rug geopereerd. Je zou zeggen, nou, dan ben je toch ongeveer overal wel een, wel een beetje klaar mee. Ja, niets is minder waar. Ik, wat, ik weet niet wat dat is. Dat zit er in me gewoon. Ik ben niet de man voor achter de geraniums. Ik, ik, ik ben gewoon zo'n zo straatvechter, weet je wel. Die gewoon ja. weer, uh, als je me klap voor zijn kop geeft, dan krabbelt hij weer over. Ja, nou. ja, want een klap voor je kop heb je zeker gehad in 1997. Hè? Een aantal keiharde klappen voor je kop. Ja. Dat was een rampjaar. Ja, ja, daar kun je niet tegen verdedigen. Want toen zijn er allerlei mensen in je familie. Zo'n dochter uh, verongelukte, mijn broer verongelukte maakt ook nog even uh, die brand in Antwerpen mee. Waar je vrouw? Bijna. 23 mensen, dus waren overleden. Ja, dat, dat maakt een ander mens van je. Opeens is dan showbusiness natuurlijk ja. dat nog, toch alleen maar een grote luchtballon... Waar, je, waar een fantastisch logo op staat, Klaas. En een prikkerig gaatje in. En hij ontploft, die, die vindt er nooit nergens meer wat voor terug. Maar is dat nou... Zo betrekkelijk is dat. Is dat toeval? Dat, dat al die ellende zich opstapelt? Toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Wat is het dan? Nou, dat is het noodlot. Het overkomt je. Keeseraasera. De maar wil iemand je iets duidelijk maken? Ja, dat denk ik. Ja. Want je leert ervan. Je leert... Uh... Maar wat leer je van de dood van je broer of van je schoondochter? Oh ja, Dat alles betrekkelijk is. Hoe rijk is rijk en hoe gelukkig is gelukkig. Dat, dat zijn hele betrekkelijke onderwerpen. Daar, kun je, daar kunnen wij samen kunnen wij daar een week over praten. Dat is niet allemaal maar gesneden koek. Dat is, uh, dat, is heel, dat, dat is heel diepgaand. Maar wat, wat wel belangrijk is... is dat je, dat je vaak als je dat soort dingen meemaakt... Dat, dat je dan heel erg naar elkaar toe gedreven wordt. Dan gaan al die neusjes ook... Ook dan, Elk, ja. gaan, ook dan gaan die neusjes die gaan dezelfde... En dan pak je elkaars hand vast en dan, ben, dan vind je kracht bij elkaar. En dat is belangrijk. Want jij zegt, ik ben zo'n bokser, als die een klap krijgt, dan staat hij weer op en dan gaat hij weer verder. Maar, maar hoe lang duurde het voordat je hier weer kon opstaan? Nou, dat heb jaren geduurd. Ja. Ik, uh, op een gegeven moment kwam 2000 er dan. En toen zat ik 25 jaar in de business. En uh, ja. Op een gegeven moment gaat alles dan toch weer kriebelen. Ik bedoel, dat, dat heb ik weer. Ik zei een mooi verhaal vertellen. Ik denk dat dat een, een, een goede inleiding is. Ik heb eens een documentaire gezien over een olifantje wat geboren werd. Wat doodgeboren werd. Ja. En toen kwam die moeder, die pakte met die slurf steeds dat olifantje in beet. En ze kon natuurlijk niet praten. Maar ze, maar ze probeerde toch met die slurf dat olifantje toch op zijn pootjes te zetten. Dat lukte maar niet. Dus ze viel steeds weer neer. Maar die hele kudde die bleef er omheen. Die leefde daarmee mee. Het was aandoenlijk als je dat zag. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, dan begrijpt iedereen van die olifanten dat het niet ging werken. Dus die gingen toch weer verder. En die moeder die bleef vertwijfeld nog een poosje bij dat, bij dat baby olifantje. Maar uiteindelijk was de roep van de natuur was toch weer zo sterk... dat ze toch weer met de kudde meeging. En dat is, dat is het leven, Klaas. En, en wanneer werd jij weer gelukkig van zingen? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik werd omarmd door Nederland in die tijd. Dus ik, ik, ik vond ook kracht. Als ik mijn optredens toen, toen deed... Dan, dan zag je en je voelde dat die mensen met je mee hadden geleefd. Dus dat kreeg je mee. Dat, dat gaf je ook... Dat gaf je ook een boost, weet je wel. Dat gaf je ook weer kracht om gewoon weer door te kunnen gaan. En, en Want alles, alles gaat verder. Alles gaat door. En dan ben jij in, in zekere zin heb jij dan nog geluk. Maar jouw familie, jouw zoon die zijn vrouw verloren heeft... Ja. En je vrouw en... Die, ja, ja. die hebben niet dat publiek. Nee. Maar die hebben ons. Die hebben de familie, hebben de vrienden. Hij heeft nu gelukkig weer een uh, nieuwe relatie... Pracht van een kindje, hebben ze samen weer. En, uh, en daar putten ze dan weer kracht uit. Want je kunt er niet bij stil blijven staan. want Dan zou je, er, zou je eraan onderdoor gaan, toch? Hm. Dat red je niet. Je moet gewoon... Maar je redt het ook niet alleen. Je hebt, je, je hebt daar weer die mensen, je hebt je vriendjes daarvoor nodig... je hebt je familie daarvoor nodig... die, die gewoon achter je staan, die je over je bol geven... die even even beetpakken... Hm. Die, heeft, die, die pakken heeft, elkaar nu beter. Die even over je rug dus, uh, aaien. En dan zeggen, "Joh, gaat het met je? Nou, ja, ja, ja, ja, ja. En dan van lieverlee, dan krabbelen ze weer op. Dan gaan ze net als, als die moeder olifant, pakken ze het leven weer op. Hm. Ben, ben jij goed in troosten? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja ik Door te zingen ook? Nou, dat heeft niks met zingen te maken. Het is een... Uh, uh, nee, dat heeft helemaal niks met zingen te maken. Het is een uh, uh, bepaalde oogopslag... een bepaalde blik van verstandhouding. Daar kun je boeken verschrijven. Zo simpel is het. Hoe bedoel je dat? Daar kun je, nou, door, door, door een blik van verstandhouding... Dat je, dat, je, dat, je aan elkaar, dat je als je elkaar in de ogen kijkt, dat je elkaar begrijpt, dan, uh, dat, dat werkt ook al vertroostend. En je bent ook vrij fysiek, volgens mij, of niet? Ja. ja. Zullen we nog één liedje doen? Die aanraking is niet onbelangrijk, toch? Nee, helemaal niet. You oh, ja. Need It Me, zullen we die doen? Ja, dat is mooi. Die komt nu goed van pas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 finally found someone who really cares You held my hand when it was so cold When I was lost You took me home You gave me When I was at the end And turned my life Back into truth again You even called me friend You gave me strength To stand alone again To face the world Out on my own again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 You Needed Me. En die is hier nog uh, 7 minuten en 36 seconden te gast in Kazeluna. Want dan zit dit eerste uur er alweer op. Um, Leen, wij gaan zo meteen met, met luisteraars praten over levenslessen... die je vroeger van huis hebt mee uh, gekregen. Um, dat heeft ook te maken met, met wat jij altijd zegt. Hè? Uh, wat zeg jij ook alweer altijd? <laughs> over die... Niet lullen, maar poetsen. ja, Die ook, maar ook uh, je moet je kansen... Ja, je, je moet van, je, van de middelen die je hebt... En van de talenten die je hebt, moet je gebruik maken. Gewoon om, om zelf je kansen te, te kunnen scheppen. Ja. En geloof erin. En er komt niks uit de lucht vallen. Zonder moeite heb je niks. Ja. Als je alleen maar gaat zitten en achterover leunt, ja. En dan alleen maar roepen: Ja, ik heb het niet. Ja, maar doe er wat dan, weet je, zoiets. Probeer ook uh, uh, een soort zelfrespect op te wekken. Dat je denkt, ik wil niet dat dit mij overkomt. Gewoon. Wat kun je daaraan doen? Nou, gewoon door het door tegenaan te gaan. Gewoon. Door, door je karakter. Ja. Ik, ik, ik, geef, ik geef nou een voorbeeld. Wij waren kansloos eigenlijk thuis. Ja. Want we konden niet, niet studeren, want we hadden er geen, geen geld voor. Dus mijn broer, mijn oudste broer, dus een heel, heel, heel goed voorbeeld... Uh, die werd, ging als timmerman naar een technische school. Maar hij werd leraar op een technische school. Hij werd directeur van een technische school. Hij werd directeur van een scholengemeenschap. Drie avonden per week ging hij. Uh, avondstudie heeft hij, dat gewoon, heeft hij ervoor voor geknokt. Uiteindelijk is hij geworden wat hij geworden is. Je had natuurlijk nooit naar een technische school gemoeten, Klaas. Je had gelijk naar de ABS gekund. Ja. Toen. Ja. Maar dat kon niet. We hadden het niet. Nou, dan ben je afhankelijk... En jij hebt jezelf ook steeds ja. verder gebracht. Ja. Heb, je, heb jij nou nog kansen gemist? Nee. Nee, ik, ik, ik was een goede vakman. want dus mijn vader, daar kom ik nog even op terug... mijn vader was, omdat die zwaar christelijk waren van huis uit... die vond dat, dat, dat, dat beentjesgedoe verschrikkelijk. Dat vond hij helemaal niks. En wat jij vanaf je vijftiende deed? Ja, hij, die zei gewoon... joh, ga dan maar gewoon een vak leren. Laat je laten je boterhammen verdienen, weet je? Dat was uh, ongeveer, uh, uh, uit, vanuit religieus oogpunt gezien... was dat ongeveer het ergste wat ik deed. Wat, was terwijl, deze... terwijl, terwijl daar niks mis mee was, natuurlijk toch nee. eigenlijk gewoon, het was gewoon leuk. Was ja. hij er nog toen, Willem Duijs? Uh... Nee, nee, nee. nee, nee. heeft hij niet meer meegemaakt. Maar ik denk dat hij als hij, als hij zou kunnen kijken... dat hij best wel trots op me zou zijn. Ja, Jawel. net als je moeder nu. Hè? Ja, natuurlijk. Wat heet. Ja. En zijn er nou nog dingen die jij heel graag wilt... Op dat gebied, muzikaal gebied? Heb je nou nog dromen? Of Ik ben nog steeds er... bezig. Ik heb net een nieuw album gemaakt. Ik heb nog een primeurtje voor je. Oh, onder, onder de knop zitten. Niet? Ja, ja. Laat horen. Dat, dat album, dat heet, dat heet... Wij verwachten, jongens. Dat heet Memories. Kunnen het niet helemaal draaien meer? Nee, nee, nee. Klein, een klein stukje. Komt wanneer, wanneer komt dat uit dan? Volgend jaar maart. Echt? En wij hebben de primeur. Inca doen. Hoe heet het nummer? Memories. Memories. Pressed between the pages of my mind Memories Sweeten through the ages Just like wine Quiet thoughts come floating down And settle softly to the ground Like golden that autumn reeds around my feet I touch them and they burst apart. It's Sweet Memory. En hoeveel nummers? 14 songs. Sweet Memory. Het is een mooie easy listening album. Voor bij de opaar. Ja. Je wijst net we een glaasje wijn erbij. Ja, een glaasje wijn. Is dit nog iets voor je in Carré? Ja wel, maar we hebben nog plannen genoeg. Maar ga ik nu nog even. We hebben nu geen tijd meer, jammer genoeg. Om daar wat over te zeggen. Ja, ja. wel. wel. Ik kom er nog een keer terug. Ja, ja leuk. Nee, ik hoor hier dat Karel nog een keer aankomt misschien. Dat zou mooi zijn. Jouw stem verandert niet erg, hè? Nauwelijks. Nee. Ben je dan heel erg aan het oefenen, toonladdertjes en zo? Ja, ook. Nog steeds, altijd. En maar het heel belangrijk in ons vak is discipline. Dat je gewoon normaal. Dat je goed zorgt. Dat je uitgerust bent. Natuurlijk heb ik ook wel eens een koutje of een dingetje. Ja, wie niet. Maar ik. Ik, mijn mijn uh, lichamelijke gesteldheid is... Ik uh, een hele sterke man, dan zeg ik het zelf. En toch nog even die vraag die ik net stelde. Zijn er nou nog, is er nog iets waar je van droomt? Waarvan je denkt, van, dat moet ik toch nog bereiken. Nou, dat je gezond oud mag worden. Dat je waar je kinderen en je kleinkinderen nog heel lang mag genieten. We hebben vier kinderen, elf kleinkinderen. En, uh, ja, ja. Maar niet op, op, op maar muziekale nee, carrièregebied. Dat, dat is leuk, maar niet bepalend. Nee? nee? Is het echt? Nee. Ja, het, het, is, het is bepalend, omdat het mijn vak is. Omdat het, dat het mijn passie is. Uh, maar... maar uh, daarom vertelde ik je daarnet ook al. Uh, er waren ook momenten... dat het allemaal... ja, toch allemaal zeer betrekkelijk is. En, uh, we, ja. Waar gaat het om? van, Klaas, Het zit niet in een doosje, weet je. Huh. Hou van is, is iets... wat je, wat je met, met elkaar... Uh, onder, uh, wat je met, met elkaar moet onderhouden en gestalte geeft. Heb jij nog iets van een geloof? Dat geloof van vroeger? Uh, ja. Nee. Niet, niet op die manier, maar natuurlijk wel. De, ik, ik geloof wel in, uh, in een uh, ongelooflijke, prachtige uh, schepper... die uh, verantwoordelijk is voor alles wat uh, op deze aardloot leeft... en in het universum. Want het is uiteindelijk het hangt allemaal hangt het aan elkaar. Gewoon. Dus je kunt zoveel dingen bedenken als het even ietsje minder zwaartekracht, en ietsje minder warm, iets, eh, of iets ja. meer, iets warmer of iets of, warmer uh, dan verandert alles nou ja, dan stort alles als een plumpudding stort in elkaar dus het, het is toch een soort evenwicht en uh, wij zijn soms met z'n allen bezig om op een ernstige manier dat evenwicht toch naar de, naar de knoppen te helpen ja, ja. maar gelukkig ja, de geluidstechnik is spreken. Gelukkig gaan er ook nog heel veel dingen goed. Ik dank je wel voor je komst naar Kaaseluna. En ik, ik, ik nou, veel succes alvast met, die, met het uitbrengen van die cd... en alle optredens die nog komen. Ik moet nog even zeggen dat wij, het nou, dus gaan hebben over levenslessen... die wij vroeger hebben meegekregen als luisteraars... en die we nu meegeven aan onze kinderen. 0800-121. en uh, hashtag Kaaseluna. En dan moet ik vertellen dat er een hoorspel aankomt. Op de ziel, daarin worden grote vragen gesteld over de liefde. Maya en Lode zijn al heel lang gelukkig tot op een dag Anne voor de deur staat. Ook zij was gelukkig met Vincent, maar Vincent is nu dood. Hij was de minnaar van Maya, maar zij weet niet dat hij dood is. Lode doet open wanneer Anne aanbelt. 100 minuten waarin verleden, heden en toekomst radicaal ontwricht raken. Gespeeld door Paul R. José Jose Karpers en Joke Chalsma. Geschreven door Peer Wittenbos. En ook de Ziel schreef hij voor Toneelgroep Oostpol. Litouws, zeer bedankt. Dit was iets te gaas, het spijt me, maar zeer bedankt. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Uit het Avro Theater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio.